Ik gaan aan u Veerle dat ze dat in de bedrijfskantine gaat klaarmaken. Dan kunnen we daarna een lekker potje vrij. Oh, jammer. We hebben hier geen bedrijfskantine, Pieter. Nou, ik weet het. En daarbij geen omkoperij. En zeker niet met diepvries. Mm -hmm. Hop, in de val. Oh, die knie. Ja, maar Pieter, dat is de man voor de papierversnipperaar. Doe dat daar terug uit. Kom, straks begint dat te stinken. Ja, daar zullen nog wel andere dossiers in zitten zeker, met een reukje. Oh, schappig. Nee, om Ja, oh, nou, sorry, Jan. Je zult het er zelf moeten uitvissen. Oh, zeg. Je gaat ik niet toch laten verzorgen, hè, Pieter? Is die nog meer opgezwollen? Ma Ma Kassine... Ja, laat maar, schatje, laat maar. Hele hier. Neem haar terug mee. Deponeer die maar ergens beneden. Of misschien wil de portier die wel hebben.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 Ah, Pieter, ja. we dachten al dat hij niet meer zou komen. Waar heeft het gesprek met Van Dorp opgeleverd? Een paar heel interessante dingen oh, Jongens, oei, oei. die knieën. Wat is het, Bruinhoge? Hoe weet je mij, commissaris? We hebben een grote cookie lookie mens Als je er wilt voor je kinderen, dan liggen er hier nog ze. Er zijn zelfs cookie lookie puzzels Ja, we zijn hier niet om te spelen, hè, Bruinhoge. Zet dat maar af van uw kop. Zie dat er anthraxpoeder in zit. Een goed familiaar gezet door Guido. Al iets bijzonders gezien? Niet bepaald, nee. Je ziet het zelf, hè. Kraaknet. Geen stofje op de grond. Spaarzaam bemeubeld. Het zijn wel dure meubels. Pure design. Ja, en hij zou zijn een keer moeten zien, commissaris. Dat is ook pure design, hè. Nou, Welke deed hij hier precies niet? Nee, maar daaruit is een kantoor voor, hè. Er staan wel een paar mappen met tekeningen in die kasten daar... en in de schuif liggen een paar gadgets...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 Die maken dit soort toestanden geregeld mee. Dat zij liever dan ik. Dan gaat die knieën ooit nog wel in orde komen, dokter. Die zult je wel een paar maanden blijven voelen. hè. In uw plaats zou ik voorlopig maar voorzichtig zijn. Geen al te bruske bewegingen. Hij Kom, het is zo voorbij. En zeker geen vuistgevechten. Ik zal mijn best doen. Allee, voilà. We zijn er vanaf.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 Over die huurmoordenaar. He? He? He? Ja, zeker. Ja, in dat verband, dokter. U vertelde mij gisteren dat uh -huh. vader en zoon van Dorpen niet zo goed overeenkwamen. Dat Philip zijn pa veel verdriet heeft aangedaan. He? Heb je dat zo gezegd? Hmm. Ja, er waren wrijvingen tussen hen, nee, ja, zoals je die in de beste families hebt, zeker. He? U liet ook verstaan dat Philip min of meer tegen zijn hoesting getrouwd is. <laughs> tegen zijn hoesting, dat was misschien wat te sterk uitgedrukt. Ik kom, laat ons zeggen. Als het aan Filip gelegen had, dan was hij zeker nog niet getrouwd. Dat is wel waar, ja, maar... Commissaris, je moet de mentaliteit van mensen als mijn schoenbroer juist kunnen inschatten. Kijk, voor iemand gelijk Jacques van Dorpen gaat de zaak voor alles, in. En Filip zijn capriolen, wel, ja, die waren niet bepaald goede reclame voor zijn zaak. Nou, ah, voilà, hier, uw voorschrift. Dat, u, uh, dat huwelijk was dus beter voor de zaak. Hoe bedoelt je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 Jij denkt toch niet dat Jacques een huwelijk voor zijn zoon gearrangeerd heeft? Hè? Omdat zijn bedrijf daar voordeel uit kan halen. Of wel? Kom aan, zeg. We leven niet meer in 1880, hè? Roger? Godverdomme, mens... Je weet dat je er niet tegen kan dat je me zo doet verschieten. Wat is het, wat moet je hebben? Oh god, zijn we weer met je porno boekjes bezig, ja? Welke porno boekjes Die boekjes die je altijd verstopt in die groene mappen, Roger. Die mappen waarop burgemeester Moen staat. Jij moet uit mijn papieren blijven. Oh, gij. doe niet zo belachelijk. Ik alleen maar weten of dat je vanavond thuis blijft eten of niet. Maar Roger Mensaart? Ah, meneer. Momentje. Zijn je nu bijna weg, ja? Mag het weer niet horen, zeker. Gerda uit mijn bureau. Blijf u nu eten of niet? Nee.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 Maar heb je dat in godsnaam gehoord, commissaris? iets, geen winst maken? <laughs> Allee, laat ons hopen dat dat niet waar is. Ik heb een niet onaardig pakketje aandelen in dat bedrijf.